Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn met het belangrijkste van deze mooie sportzondag. De voetbalzondag was er eentje waarop alle topploegen in actie kwamen. Eén wedstrijd sprong eruit, FC Utrecht Ajax. 6-4. genoeg stof tot napraten dus. Ja, dit soort wedstrijden... Moet je niet te veel analyseren en zeker niet dood analyseren. Nee, we gaan maar toch een uh, poging ondernemen om er even over te praten. Met Ronald van der Geer natuurlijk. Hij is weer in de studio. En het gaat ook nog over oud speler Nesu. De eerste schaatstitels zijn verdeeld. De NK-afstanden werden in geval verreden. Er waren bekende winnaars natuurlijk en nieuwe onbekende winnaars. Bob de Jong, die altijd op het podium stond. Hij is trouwens de laatste ronde ingegaan. Sinds hij in 1995 voor de eerste keer meedeed aan een NK op de 10 kilometer. Toen was Pien Kulstra twee jaar oud. Mark Tuitert had een minder goed weekend op het NK. Geen enkele podiumplek voor de Olympisch kampioen. Ja, je kan er lang en, lang en kort over zijn, maar als je gewoon niet goed genoeg bent... Dan moet je terug naar de tekentafel en dan moet je echt heel goed gaan kijken wat je niet goed hebt gedaan. Helder. Het eerste schaatsweekend komt vanavond uitgebaard En bot in Langs Lijn tot 11 uur. Ja, het was een spektakel in het stadion Galgewaard. Commentator Frank Snoeks zag het allemaal gebeuren. Boelikin, Boerichter. Goed, en de goal van Boelikin. van richting verandert. En daar kan er van alles mee gebeuren. Ook dit. Nana Asare. Mulenga is weg. Geen buitenspel. Mulenga. En hij is niet alleen Dupland. Dupland. de grote man van vorig seizoen. Toen met twee goals velde hij Ajax in die sensationele wedstrijd. En deze is niet minder sensationeel. En daar 2-2 binnengelopen. Door wie anders? André Oier. Buitenkant, links. Boerikin, boem. De man uit Moskou. Met zijn tweede goal in deze wedstrijd. En weer zet hij daarmee Ajax op voorsprong. Vrij schoppen genomen. Voorzet van Gernd. Boven een Berg. En die springt boven iedereen uit. Wat een krankzinnige wedstrijd. Buitens. Mulenga geen buitenspel. Een grote kans voor Mulenga. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Weg terug wordt moeizaam te bewandelen. Omdat Mulenga daarop rekent. En die wil het vermeerderen van lastig maken. Azara doet is leeg. Doel is leeg. Maar nu niet meer. Maar nu niet meer. Azaren. Je moet erbij zijn geweest hier om dit te geloven. Van de Wiel. Binnenlopen door Iris, het is 5-4. Vermeer. Doel is weer leeg. En de bal in bezit van Kali. En, en, en ook dat nog. Ook dat nog. Zeg er maar eens wat van. 6-4. 6-4. 10 doelpunten in een krankzinnige wedstrijd. Een de wedstrijd, Niks te veel gezegd door uh, Frank Snoeks. Ronald van der Geer is er ook. Uh, hij deed de wedstrijd voor de radio. Voor Radio 1 vanmiddag. Uh, voor zover dat lukte natuurlijk. Ronald, uh, bizarre voetbalwedstrijd. Jij hebt ook genoten. Ja, het is zo'n cliché om te zeggen dat dit een wedstrijd is waar alles in zat. Maar het was wel waar. Ja, ja. Tot en met een, een wissel van een grensrechter aan toe. Alles ging uh, mis of ging heel erg goed. Want naast dat er fantastische doelpunten waren. Enorme verdedigingsfouten. Waren er ook nog een heleboel kansen om het nog anders te laten lopen. Uh, publiek dat zich bij tijd misdroeg, maar ook uh, fantastisch gedroeg. En ja, er zat werkelijk van alles om maar, en... Jij zegt iets intrigerends voor mij in ieder geval. Uh, grensrechter, die in Wissel verkeerd... Ja, dat is volgens mij nauwelijks in beeld geweest. Maar de grensrechter aan de zijde van de dugouts... had op een gegeven moment, ik heb het later aan Ruud Bossen gevraagd... die had een voorgelopen kuit en die durfde niet verder. Jeroen Sanders was vierde man en eigenlijk terwijl het spel bezig is... zo uh, liep hij erachter, nam het vlaggetje over... En het ging allemaal verder. Dus dat was, Kijk, dat was een prachtige wissel. Zonder dat er een seconde aan speeltijd werd verspeeld. Oh goed. Tien doelpunten. 6-4 voor Utrecht. Komt er nou doordat beide ploegen de aanval beter op orde hebben dan de verdediging? Je zou het bijna wel zeggen. Met name natuurlijk... Er werden ontzettende blunders gemaakt aan beide kanten. Ajax onder druk gezet in de verdediging. Ja, dat was echt een, een drama. Er gaan natuurlijk een aantal persoonlijke fouten vooraf aan goals van FC Utrecht. Maar we net de goal van Boulikin. Die kopbal. Fantastisch hoor. Op de paas van Soleimani. maar stond wel akelig vrij. En dan hebben we het nog niet eens over André Ooyer gehad. En dan hebben we het even over de verdediging van FC Utrecht. Ja, en wat Ajax er bij tijd en wijle van maakte... dat was, uh, ja, dat was een persiflage op verdedigen. Ja, daar werd het, daarom krijg je ook zo'n heel raar scoreverloop natuurlijk... en tien doelpunten in, uh, in één wedstrijd. Dat is, ja, dat is krankzinnig. Ja, en Utrecht bleef maar doorgaan en doorgaan. Opgeven kwam niet in het woordenboek voor. Coach jan Wouters denkt dat het bezoek van oudspeler Mihai Neeshoes... spelers extra motivatie heeft gegeven... Neeshoe liep eind vorig seizoen een dwarslesie op tijdens de training van Utrecht. En we zien dat hij uh, dat ondanks zijn situatie uh, dat, dat hij toch wel uh, goed oogt en uh, er de, de goed mee overweg kan. Ondanks zijn, zijn moeilijke momenten nog. Uh, ja, dat doet heel, heel veel voor een groep. En Ik denk ook met name uh, dat deze groep het, uh, het grootste gedeelte van de groep, hè, die hem die echt goed kennen, dat dat meeneemt in de wedstrijd en dat ook voor MIA hebben gedaan. Ja, Utrecht coach Jan Wouters. Nu in de telefoon Utrecht-verdediger Jan Wouters. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Heb jij het ook zo gevoeld vandaag, zoals uh, jouw coach het omschrijft? Ja, precies. Uh, het was natuurlijk voor ons uh, een enorm mooi moment dat Mia eindelijk weer eens daar was op onze club. Uh, we hebben hem natuurlijk even een lange tijd niet meer gezien. En dan als hij voor zo'n wedstrijd even ons gedacht komt zeggen, ja, dan grijpt je dat aan natuurlijk. En dat geeft je natuurlijk, zoals je vandaag wel gezien hebt, een enorme boost. Ja, uh, wat heeft hij gedaan vandaag, Nesu? Ja, voordat voor de wedstrijd begon, bron, uh, kwam hij even, terwijl wij in het lunchen waren, kwam hij ons allemaal even goed en succes wensen. En uh, ja, dat grijpt aan natuurlijk, omdat je het, ja, vroeger was hij toch één van ons, nu nog steeds natuurlijk, maar toch weer anders. En uh, ja, dat je ziet dat hij toch wel mentaal zo sterk is, ja, dat geeft je, geef je toch een enorme boost, zeker naar de tegenslagen die wij uh, de laatste jaren hebben meegemaakt. Ja, je was erbij hè, toen het helemaal misging met hem op de training. Uh, uh, moet je daar nog veel aan terugdenken? Ja, dagelijks denk ik hè, natuurlijk. Ja. We zien elkaar, uh, ik denk uh, één keer in de week of één keer om de twee weken. Ja, dat, dat vergeet je, moment vergeet je nooit meer. Ja, hoe gaat het nu met hem? Ja, natuurlijk het, uh, zal hij wel ups en downs krijgen hebben, maar dat, dat, is, heel, dat is vrij normaal. Dat is een heel situ nieuwe situatie is voor hem. Uh, ja, ik vond vandaag dat hij er heel sterk uitzag en uh, dat hij meenomen deugd. Um, dan even naar de, naar de wedstrijd. Uh, wanneer voelde jij nou dat, dat er een sensatie in de luchthang hing? Uh, had je dat, of had je dat eigenlijk de hele dag al? Ja, dit, uh, deze wedstrijd dat was echt een knotsgekke wedstrijd, ongelooflijk. Ik denk na, na een kwartier staat het al uh, 2-1. Dus uh, ja, toen merk je al van ja, hier gaat wat geks gebeuren. Ja. En dan, zoals je al aangaf in de, in de uitzending, door ja, het, het open huis aan allebei de kanten... Als we wel gaan vallen, dat is verdedigend. En, uh, ja, dat maakt die wedstrijd enorm mooi. Uh, het is een ophoping van fouten en ook weer van hele mooie momenten. Uh, in deze wedstrijd denk ik dat alles zat. Ja, uh, dit is de wedstrijd van het jaar, wordt altijd gezegd. In Utrecht, hè, bij de supporters vooral. Maar goed, uh, hoeveel Utrechters spelen bij jou in het team? Zoveel zijn dat er niet. Uh, hoe kan het dat, dat het toch ook bij die spelers enorm leeft om te winnen van Ajax? Ja, ik denk dat wel dat de supporters daarvoor gezorgd hebben natuurlijk, een week of voorhand. Uh, merk je toch dat er enorm druk kwam. Zeker ook omdat we uh, natuurlijk heel wat wedstrijden hadden verloren daarvoor. En de uh, dag voor de wedstrijd uh, zat de Bunningsite uh, aardig wat vol. Dus uh, dat uh, wisten ze gelijk hoe ver het was. En hoe die wedstrijd uh, opgenomen moest worden. En uh, natuurlijk hoe het liefde bij de mensen hier in de buurt. Ja, en dat slaat dus wel duidelijk over naar jullie als spelers. Uh, uh, jullie moesten zelfs in gesprek, begrijp ik, met een paar supporters een paar dagen geleden. Ja, dat klopt. Uh, maar dat is, zoals je ziet heeft ons allemaal goed gedaan, want de supporters stonden vandaag massaal achter ons. Ook achter die, naar de 2-3 naar uh, acht, achterstand. Ja, dit was uh, vandaag het moment dat we echt samen hebben kunnen vieren met z'n allen. Ja, en wat betekent dit nou voor jullie? Uh, is dat een, het begin van een, een mooie periode of kan het ook zomaar, zomaar weer misgaan? Zoals we bijvoorbeeld bij Feyenoord hebben gezien. Ja, klopt. We hebben ook zelf een hele jonge ploeg, dat merk je. Uh, zoals vandaag ging alles geweldig. Maar we zullen natuurlijk ook nog ups en downs krijgen in onze, in onze wedstrijden. Mm -hmm. Wat heel, heel normaal is. We hebben een heel nieuw elftal met heel veel jongens uit andere culturen. Uh, die helemaal moeten wennen aan, aan, aan, aan de Eredivisie. Uh, jonge jongens die eigenlijk nog maar net in de Eredivisie komen kijken. Het uh, zal bij ons echt met ups en downs gaan. Maar we zijn een goede weg ingeslagen. En nu weten we op welke manier we moeten strijden vanaf nu. En dat is de manier waarop, waarop we vandaag gestreden hebben. Maar, maar dan defensief iets beter. Ja, uh, Jan Wouters <laughs> is de coach nu voor de derde wedstrijd. Twee, gewonnen, een, uh, twee verloren, één gewonnen. Uh, hoe, hoe doet hij het als halfcoach? Nou, ik denk dat hij vandaag die ook weer drie gewonnen, dus daar uh, staat hij toch weer voor. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Kijk, dat geeft maar eens weer hoe uh, die wedstrijd leeft bij jullie bij FC Utrecht. Jan Buitens, dankjewel. je wel. Ja, graag gedaan. Ja, Ronald, hoe belangrijk was deze zege volgens jou voor S-Utrecht? Ja, hij is heel belangrijk, omdat, uh, omdat de druk er natuurlijk zo op ligt. Hè. Je hebt uh, weer een hoop krediet gewonnen, ook van bij je achterban. Ja, je kan weer drie keer verliezen, bij ja, je brengt weer wat rust terug, maar je moet altijd wel kijken... wat gaat het voor de rest doen, hè? Want vorig jaar, onder Tondu Chatinier werd er twee keer gewonnen van, uh, van Ajax... in één seizoen. Met name die, uh, die thuiswedstrijd uh, in Utrecht sprak natuurlijk tot de verbeelding. Wat goed Alleen, voetbal ook, hè? Ja, goed voetbal, beter voetbal eigenlijk nog dan vandaag. Het enige wat er daarna gebeurde, uh, ik geloof vijf of zes wedstrijden op rij won Utrecht daarna niet. He, dus een enorme opleving en daarna kakten het toch weer in. En uh, je, ik denk dat je dit moet zien als het bewijst dat als je als team werkt zoals je vandaag hebt gedaan en je kunt dat week op week op opbrengen en dat zou echt niet elke week dat kunnen. Dat is het moeilijk, Maar het, het, het is wel zo'n een soort eikpunt van kijk als we dit kunnen, als we dit doen dan kunnen we dit. Nou ja, dan ga je wel weer een beetje wat meer geloven in je eigen kunnen. Maar uh, ja het is, het is belangrijk om te weten wat het vervolg is. Misschien is het nu ook wel jammer qua, qua maar fysiek is het misschien beter. Want dit heeft heel veel kracht gekost. Maar het is jammer dat het nu twee weken duurt. Voordat je weer uh, uiteindelijk een keer gaat voetballen. Ja, dan is misschien de flow. De welbekende ja. flow weer een beetje verdwenen. Maar uh, nog even iets over die wedstrijd. Uh, eigenlijk had het uh, 11 tegen 10 moeten zijn. Uh, de rode kaart voor. Uh, ja, die niet kwam. Die, Vol die, ja, de, die, ja. die niet kwam, <laughs> Ja, ja. ja van, van, André, André van André Ooyer. Ook al was het gek, hè? He, dat hij stond na een kwartier al ineens in het veld. He, want dat nemen we nog niet eens mee. Maar Ayers moest natuurlijk na twee minuten al wisselen. En na een kwartier al wisselen. Dat al de invloed. Het spel van Rijks natuurlijk ook. Nou ja, de boer zei van niet, omdat hij vindt, he, hij heeft zoveel spelers... en die kunnen op alle posities spelen waar ze worden ingezet. Maar uiteindelijk maak je wel een draaiboek... op basis van de kwaliteiten van de spelers die je hebt. En je moet toch altijd een aanpassing doen als er nieuwe bijkomen. Dus, dus ja, dat, ik denk dat het wel enigszins invloed heeft gehad. Niet zodanig dat het 6-4 wordt, hoor, vandaag. Maar OJ oh, ja, gaat door. Uh, Jij ja, komt aan de wandel op de helft van FC Utrecht... verliest eigenlijk de bal uh, op Rodney Snijder... en zet vervolgens zijn ja, onderkant van zijn voet met een gestrekt been vol op de enkels van Snijder. Ik vind het wonderlijk dat hij nog een, een groot deel van de wedstrijd gespeeld heeft. Ja. ja, en hij kreeg dus een gele kaart van Bossen. Ja, laten we even luisteren wat de scheidsrechter inderdaad daarover heeft te zeggen. na de wedstrijd. Nou, mijn visie nu is dat het, dat het rood had moeten zijn. Dat, uh, ik loop erachter en ik zie dat hier uh, te laat is. Maar uh, op de wijze hoe hij uh, zijn voet erop zet, had ik in de, heb ik in de wedstrijd niet gezien. Eerlijke uh, scheidsrechter ja, hoor we Ja, dat, dat was mooi hoor. We, ja. keken, we keken met z'n allen even naar die beelden. Want voordat je de scheidsrechter spreekt, dan ga je, hè, gaan we eerst even met z'n allen naar die beelden kijken. En ja, ik had al zoiets... Weet je, want ja, je ziet het dan voor het eerst weer een keer terug. Ja. En dat zag ik, die reactie zag ik bij Bossen ook. En ja, dan kun je er alleen maar van balen. Maar ik vind dat Bos het verder uitstekend heeft gedaan vandaag, hoor. Het is dus jammer dat dit er dan nog toch weer achteraan komt. Maar hij ging hier, ja. ging hier prima mee om. Ja, ja, je kan niet alles zien, maar voor de voor en Ajax is in ieder geval dat hij niet bang hoeft te zijn dat er nog een schorsing uit rot, want hij heeft geel gekregen... Ja. wel voor die overtreding. Ja, de overtreding is beoordeeld en, uh, en er is, heeft ook een sanctie op gestaan. Dus wat dat betreft krijgt dit uh, spreekwoordelijke muisje geen staartje. Dan Ajax, uh, hoe, hoe wankel is die ploeg? Want, want uh, het, in ieder geval het oogt wel weer kwetsbaar... Het oog heel kwetsbaar, met name dat natuurlijk. Is niet voor het eerst. Uh, nee, als ze een goede wedstrijd weer zaken Ja. Het maar ja, zaken Wat is zaken Waar moet je zaken heb zetten? Dat was natuurlijk eigenlijk al het verhaal in de eerste wedstrijd. Die uit werd gewonnen ja, toen, toen als iedereen daarna op bezoek kwam. Ja, en Feyenoord daarna op bezoek kwam. Toen had iedereen uh, toch wel uh, lovende woorden over voor het elftal uh, van, uh, van de boer. Nou ja, daarna zijn er ook wel wedstrijden geweest waarin het natuurlijk wel aardig gegaan is. Maar vandaag werd er voor het eerst sinds lange tijd. En dat ging natuurlijk tegen Feyenoord eigenlijk ook mis, hè? Want Feyenoord zette heel vroeg druk in een wedstrijd en zette de verdedigers. Van Ajax onder druk die bij tijd en wijle echt niet meer wisten hoe ze het hadden. En eigenlijk gebeurde dat vandaag ook. Hè. De, de, er werden verkeerde beslissingen genomen op momenten dat men onder druk kwam. De eerste of tweede goal, of eerste goal is dat, nee die tweede van Azade, dat is de eerste, verspeelt Vertongen de bal aan Moulenga, die gewoon druk op hem zet bij de achterlijn. Dat is dus de manier om Ajax uh, Gewoon laks ingrijpen, ja, dan, dan, dan loopt het ze blijkbaar toch dun door de broek. Elke keer als dat in wedstrijden gebeurt, daar heeft de defensie van Ajax problemen mee. Ja, en dan gaat Kenneth Vermeer natuurlijk ook nog eens een keer fout op fout maken, want uiteindelijk Oja speelt de bal naar Vermeer. En natuurlijk zeggen wij allemaal, oh Kenneth Vermeer, wat heb je dat, niet goed gedaan. Maar die bal moet gewoon helemaal niet naar die keeper. Die bal moet gewoon naar voren. Die moet weg. En, en, en natuurlijk kan je dan zeggen, moet die ver weg... of moet je via het middenveld kunnen uitspelen? Kan dat op dat moment? Is dat weer de taak van het middenveld om die bal te ontvangen... en voor de verbinding te zorgen? Ja, dat zijn dingen die ja. bij Ajax vandaag ook niet in orde waren. Maar het begint uiteindelijk bij het onder druk zetten van de verdediging... en van daaruit niet kunnen reageren. Ik hoorde collega Frank Soek zegt... het loopt eigenlijk hier de dun door de broek hier in Galgenwaard. Had jij die indruk ook? Ja, ja. vooral als je dat gestuntel achterin zat en, en zag. en uh, Oh, je laat zich ook een keer aftroeven. Maar ze komen eh, nog wel op voorsprong, dat is vergeten. Maar Ajax het vormen, dat, dat is het volgende waar je het, waar je het in deze wedstrijd zeker over moet hebben. Want als je het hebt, wie heeft in deze wedstrijd het best gevoetbald? Dat is Ajax geweest. Want er zijn fases geweest waarin Ajax echt wel de baas was. Waarin er wel gespeeld werd via Jansen, via Eriksen. Waarin er goed ruimte gemaakt werd voor Soleimani. Waarin Van der Wiel kon komen. Want Gert bijvoorbeeld, okay. een van de spelers van FC Utrecht. Zijn eerste goede actie was een voorzet op Bovenberg in de tweede helft. Hebben we eigenlijk niet gezien. Hij moest achter Van der Wiel aan. Ajax speelde... Uh, had het beter van het spel, kreeg ook wel kansen, benutten ze niet. Maar ja, toen Utrecht eenmaal uh, ja, druk ging zetten... en wat, wat, wat ook nog een rol speelde, Ajax uh, verloor de duels... van een veel feller Utrecht. Ja, weet je, het is een totaalplaatje waarin je deze, deze knotsgekke eindstand krijgt. Ja, en inmiddels staat Ajax wel elf punten achter op koploper AZ. Ja. Frank de Boer gelooft nog wel dat Ajax die achterstand kan goed maken. Het is nog een hele lange rit. En je, je gaat elke dag, of elke wedstrijd ga je weer voor drie punten... En dan moet je op het einde van de rit kijken waar je staat. Maar dat het uh, een heel een helsker bij, uh, bij wordt, dat is duidelijk. Ja, dat is uh, in, inderdaad duidelijk. Maar ja. het is als eerder bijna gelukt: Zo'n enorme inhaalrace. Ja, de... de Kater was dat toen aan het roer, uh, ge, geloof ik. Ja, het gaat er natuurlijk nu wel om wat de anderen gaan doen. Hè? Ik bedoel, je kunt dan wel zelf al je wedstrijden winnen. En dan zul je die onderlinge partijtjes moeten winnen. Maar het is natuurlijk zes of elf uh, op AZ. Maar het is inmiddels ook gewoon vier op Twente en PSV. En die gaan ook niet alles laten liggen. En dit Ajax is natuurlijk maar... ook gewoon wisselvallig. En natuurlijk gaat de boer na twaalf uh, wedstrijden niet zeggen. Nou, dat is een gelopen koers. Wij gaan ons richten op het volgende seizoen. Dus zijn strijdbaarheid kan ik wel uitleggen. Alleen, uh, ja, het, wordt wel, het wordt gewoon een, een, een helskarwei. Duidelijk. Ondertussen wonnen de andere topclubs gemakkelijk hun wedstrijden. Co Adiaans en Gertjan Verbeek van reageren naar hun wedstrijd op de nederlaag van Ajax. Ik heb ooit een gedeelte van de wedstrijd uh, Utrecht-Ajax gezien. Ja, dan, dan, dan blijf ik erbij dat wij op dit moment verder zijn dan Ajax. Ja, het is een uh, uitslag uh, vooraf als je die wedstrijd uh, invult. Dan denk ik dat je miljonair kan worden. Ja, Koo ja. uh, Hij is wel waar trouwens. Ja, dat kan je ja. wel zeggen. Hij won met zijn Twente, met 4-0 van de Graafschap AZ uh, van Gertje van Beek. Won met uh, 3-0 van Aaron Den Haag. Ja, AZ. Dat blijft maar winnen en blijft het gewoon goed doen. Ook in die Europese weken, Ronald. Ja, en toch gek genoeg winnen ze die uitwedstrijden niet. Want van de week is er tegen Austria-Wien eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Nee. Gaat het in de tweede helft toch mis en wordt er uh, gemorst. He, daar wordt wel gemorst, terwijl in de competitie loopt het natuurlijk uh, prima. Maar we hebben het hier al vaker gezegd, AZ speelt het beste voetbal. Dat doen ze echt niet elke wedstrijd. Maar het is wel een hele volwassen ploeg die nauwelijks iets weggeeft. En niet uit balans te brengen is. En die volwassenheid, die willen heel veel trainers zien bij hun ploeg. En met name Frank de Boer bij Ajax, om dat nog maar weer eens even af te maken. Uh -huh. Maar die volwassenheid wordt niet altijd getoond. En dat is, uh, ja, daar is AZ verder in. Twente heeft naar mijn idee toch even een, een, een dipje gehad. maar komt zeker ook weer uh, boven het gemak mee, waarmee de gaafschap opzij wordt gezet. Wat dat betreft natuurlijk ook boekdelen. PSV wint met, uh, tot slot met, met, met 4-1 van Heracles. Komen we wel achter. Heel soepel liep het niet in Eindhoven meen ik. Nee, vooral in de eerste helft niet. In de tweede helft ging het dan wel wat beter. man die het verschil maakte was notabene een wisselspeler, Lens die wel wat ruimte kregen en er gingen ook wel weer wat individuele fouten aan vooraf. Maar ja, ook daar wordt gewoon een doelpunt weggegeven en zag het bij PSV heel stroperig uit in de eerste helft. Maar ja, dat kennen we van, van, van PSV, daar hebben we het geloof ik al twee jaar over. Uiteindelijk eindigt het altijd wel in de top van de eredivisie, maar het, het echte sprankelende voetbal heb je ook vandaag behalve dan de individuele klasse van Lens niet gezien. En daar werd misschien nu wel Strootman gemist, want dat is dan toch wel een hele belangrijke speler voor, voor PSV. Zo niet de belangrijkste. Je ziet toch met Engelaar dat het vaak naar achteren gaat en Strootman denkt bij elke aanname en elk balcontact naar voren en is, is ja, de, de, de leider van elke aanval en dat maakt misschien wel het verschil. Oké, okay. Roland van der Geer, dankjewel. ze, Baby get higher. Eerste plaats van langslijn vanavond. We gaan schaatsen. Mark Tuitert. Hij werd in Vancouver Olympisch kampioen op de 1500 meter. Dat hoef ik u niet te vertellen. Tuitert is niet meer zo jong, maar zeker nog niet oud genoeg om te stoppen. Dus ging hij door en gaat hij door. Vorig seizoen was niks. Dat kwam de prullenbak in. Voor Tuitert begon de weg naar Sochi dit weekend. Met de Nederlandse kampioenschappen afstanden. En ook dat ging bijna de mist in. Reportage van Steven Dalerbout. zeker niks, het is niet mijn weekend. En dan liep het nog met een sisser af voor tuiten. Met 1.000ste voorsprong op Jan Blokhuizen wist hij zich toch nog te plaatsen voor de wereldbeker op de 1500 meter. En dat is belangrijk, zegt coach Jacques Ory. Ja, ik denk dat dat uh, belangrijk kan zijn, ja. Kijk, er zijn altijd meerdere wegen naar Rome. En uh, zeker omdat Mark natuurlijk vorig jaar een beetje een vervelend seizoen gehad heeft, ja, dan zie je toch dat je er een beetje de naweer van hebt. En uh, we krijgen hem steeds beter. En ik denk dat hij dan uh, de World Cups goed kan gebruiken. Want Tuitert wil door. Door naar Sochi. Hij is Olympisch kampioen, maar wel eentje die vooruit kijkt. Fijne Tuitert wordt Olympisch kampioen. Ja hoor! Wat met jou hoor! vierde team geweldig ik zal toen ik hierheen reed nog even terug te denken aan, aan die race in Vancouver. Aan nou, het beest wat jij toen was. Kan dat beest weer in jou ontwaken in uh, de komende jaren? Ja, zeker. zeker. Maar, uh, zo... Hoe doe je dat? Nou, ik vind het een mooie omschrijving. Want zo, dat is, zo zie ik het ook een beetje. Uh, ja, hoe doe je dat? Dat wordt een hele nieuwe zoektocht. En uh, na Vancouver heb ik een hele zoektocht doorgemaakt. En nu is het, nu is het totaal anders. De, je hebt nu een titel achter je naam. en de, de, de weg daar naartoe. Wordt weer voor mij heel anders, dus ik, ik zal een manier moeten vinden om zo goed mogelijk naar Sochi toe te gaan werken. En het enige, je moet er naartoe dat het, het enige wat telt de volgende wedstrijd is. En dat, dat voel ik weer. Dat gevoel heb ik. Het enige wat het er toe doet is de eerste wedstrijd. En uh, wat daarna komt, dat, uh, dat is een plan en dat is een lange termijn planning. En er zullen ongetwijfeld valkuilen zijn waar ik van moet leren. Alleen uh, ik, ben, uh, ik ben heel erg gemotiveerd om die weg te doorlopen. 31 ben jij hè? Ja. No. Uh, nou, ik word zelf binnenkort uh, 30 en dan zat ik wel een beetje te denken van ja... Heb je advies, advies nodig? <laughs> ja, ik heb advies nodig. <laughs> en hey, Dan zal ik een beetje te denken, is dat nou oud of niet? Hoe, hoe, hoe is dat voor, voor jou als topsporter? Nou ja, het is gewoon een proces wat je doormaakt. Als topsporter is het zeker niet oud. Uh, ik denk dat, je, dat, ik, dat ik fysiek in staat ben om in Soshi net zo goed te zijn als in Vancouver bij wijze van spreken. Misschien zelfs beter. Ik ben afgelopen zomer, heb ik gewoon weer een stap gemaakt. Ja, je, je, je, je, je, je, je leert bepaalde dingen die je kan toepassen. Die dingen dus, die je niet wist als 20, 21 20 jaar. Dus je wordt, je wordt een stuk wijzer en je kan meer ervaring. En dat, heb je, en dat kun je echt gebruiken. Ja, wat is dat dan? Is het dan de energie beter verdelen... geen energie besteden aan dingen waar je toch niks aan hebt? Is, is dat het ook? Ja, ja, je kan makkelijke keuzes maken. Je weet, wat je, je weet precies wat je ervoor moet doen om hard te schaatsen. Dus uh, als je dat niet doet, dan, dan weet je dat ook. Dus aan die kant is het ook wel weer... de onbevangenheid is weg. Want uh, weet je, de, de wereld instappen en uh, vol gas geven, dat, uh, ja, dat, dat is op het punt van de wedstrijd het geval. En de, de weg daarnaartoe, die is heel anders. En dat ja, heeft allebei zijn, uh, zijn kanten. Alleen uh, de, de charme is uh, om het, uh, om het uh, te nemen zoals het is en uh, daar, uh, daar je, je voordeel mee te doen. De, de, de dertigers hebben de toekomst. <laughs> ja, zeker. Dertigers zijn de nieuwe twintigers. <laughs> nee, maar ik, uh, ja, ik vind ik, het, het is ook. Ja, je hebt een andere rol ook in de ploeg een ploeg. Je hebt zoveel meegemaakt, zoveel ervaring. Dat is goed om dat te kunnen delen. Dat deel ik nu meer met Jack dan vroeger. En dat, dat deel ik ook meer met de ploeg dan vroeger. En dat, daar voel ik me ook lekker bij. Maar dat neemt niet weg dat als de wedstrijd begint, dat, je, dat ik net zo gespannen ben als een jonge hond. En dat ik net zo graag wil winnen als een jonge hond. De motivatie druipt van het gezicht bij Tuitend en de opluchting vanmiddag ook. Eén duizendste genoeg over dus voor plaatsing voor de wereldbekers. Maar er moet nog veel veranderen en die zoektocht kan nu beginnen. Ja, je kan er lang en kort over zijn, maar als je gewoon niet goed genoeg bent, dan moet je terug naar de tekentafel en dan moet je echt heel goed gaan kijken wat je niet goed hebt gedaan. En uh, daar leer je soms meer van uh, voor de rest van het seizoen dan, uh, dan dat je World Cups rijdt. Dus, uh, ik ben wel blij dat ik, dat ik me nu wel geplaatst heb, zij het heel nipt, maar dat neemt niet weg dat ik die lessen van de afgelopen weken heel goed tussen mijn oren knoop en uh, dat er nog heel veel te doen is, maar uh, het frustrerende is, ik voel me gewoon fit en goed en ik heb er zin in en, uh, het, het gaat er gewoon uitkomen dit seizoen, dat weet ik gewoon zeker, alleen uh, moeten we het wel anders gaan aanpakken nu en, uh, ik was al scherp en ik ben nu nog tien keer scherper. Mark Duijter en de Steven begint beginnen wel lullen te worden als je bijna als je ze zo hoort. Nee hoor, dat zijn de nieuwe dertigers, de nieuwe twintigers. Goed, er was maar weinig TVM-groen op het podium te zien vandaag bij de NK-afstanden. Te weinig voor de grootste schaatsploeg ter wereld, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant was het wel het weekend waarin Sven Kramer op een meer dan gedegen manier zijn rentree maakte. En waarin ook Irene Wüst sterk bleek. Steven Daalboud, nog eens een keertje. Hij blikt terug met de coach Gerard Kempkers. Als jij dit uh, toernooi in een uh, plakboek stopt en je moet er een kopje boven schrijven, wat staat er dan boven? Nou, verrassingen denk ik. Ik denk wel dat het een, uh, wel een toernooi is geweest waar, uh, waar toch mensen zich niet plaatsen voor World Cup titels en dus ook niet in de buurt komen van het podium. Uh, en aan de andere kant een aantal mensen boven zichzelf uitstijgen en hele mooie dingen laten doen. Ja, en ik denk toch voor iedereen dat dit weekend uh, heel duidelijk het teken staat van de terugkeer van Sven. Dus uh, dat, dat, dat, dat, ja, dat hoort er ook weer bij. Hoe is dat jou bevallen, die terugkeer? Ja, goed. Heel goed eigenlijk. Ik ben eigenlijk heel, uh, heel content met, uh, met hoe het gegaan is. En uh, de vijf kilometer was met name een race waar hij uh, wel alle energie in gestopt heeft... maar waar hij technisch niet heel goed reed. En de tien was precies omgekeerd. Daar reed hij technisch, deed hij goede dingen, leerzame dingen... Maar is je heel voorzichtig geweest met zijn energie. Dus ja, dat, uh, dat zijn dingen waar we weer mee verder kunnen. Waar we, waar we stapjes op kunnen maken voor de komende periode. Een andere schaatsster, in dit geval van jou, waar je mij enorm tevreden over kan zijn, is iedereen wust. Ja, vul ik zelf maar even in dan. En dus zit je hier met een, uh, in ieder geval voor een deel een tevreden gevoel. Uh, maar aan de andere kant, als je naar de cijfers kijkt, dan zijn jullie maar één keer... Hebben jullie maar één titel binnengehaald. En dat is iets unieks, want dat gebeurt niet vaak voor TVM. Ja. De afgelopen jaren was het vier vorig jaar, vier jaar daarvoor. En een acht het jaar daarvoor. Ja, dat is terecht de conclusie. Ja, daar ga ik ook helemaal niet omheen draaien of zo. Het, uh, het is gewoon een feit dat wij hier niet genoeg titels halen. Uh, TVM Groen heeft te weinig op het hoogste podium gestaan, dat is duidelijk. Um, maar er is vooral geen paniek, laten we dat duidelijk uh, ook stellen. Er zijn een, een paar die toch wel wat onder de maat uh, presteren. Maar misschien maar niet helemaal voor ons buiten verwachting. Um, en er zijn er een heleboel die, die laten we zeggen, um, uh, er gewoon netjes voor staan waar we zitten in het trainingstraject. Mag ik dat onder de, de rijders onder de maat even invullen? Um, is dat dan in jouw ogen uh, Kuipers en Voorhuis? Ja. Ja, dat is uh, dit, uh, ondanks dat, uh, um, uh, dat we een andere voorbereiding kiezen hier naartoe. Vind ik wel dat met de klasse van Jorien en de, en, en de klasse van Simon Kuipers... dat je iets beter moet presteren dan wat ze nu gedaan hebben. Dat is duidelijk. Ik heb een paar mensen die te zwaar tegenvallen... en ik heb een paar mensen die, die gewoon goed presteren. Ja, wat, daar hadden we het niet eens over gehad. Het aantal wereldbeker tickets dat te verdelen was, lag op uh, 50. En daar komen jullie nu volgens mij op 8 of 9. Wat, is het 8? Ik, ik heb geen idee. Ja, ik, denk uh, ik hou zo de tel niet bij. Ik denk, ik denk voor een team als de onze te weinig. Maar goed, daarmee moeten we werken. En uh, nogmaals, de regels van dit seizoen zijn ernaar gemaakt om nu de handschoen op te pakken. En uh, vooral vooruit te kijken. En uh, te zeggen, ja, in december moet er uh, op een bepaald niveau echt gepresteerd worden... om je tickets voor januari, februari, maart te, te bepalen. En we hebben natuurlijk, uh, daarom ook zeg ik, herhaal het en herhaal het. Vooral geen paniek, want je weet dat het seizoen in januari, februari, maart echt telt. Dan is dit toernooi allang weer vergeten. En uh, uh, als schaatsend Nederland echt ernaar kijkt... ja, dan, uh, dan willen we er echt staan. Gerrit Kemkers, geen paniek bij hem, dus bij hem en zijn uh, TVM-ploeg. Goed, het uh, eerste echte schaatsweekend van het uh, nieuwe seizoen zit er dus op. Op de Nederlandse afstandskampioenschap in Heerenveen... zagen we dus dat Sven Kramer terug is op het ijs dat Stefan Groothuis voor het eerst in zijn carrière... twee nationale titels pakte, in één weekend tenminste. En we maakten kennisbed kennis met Pien Kulstra. Sebastian Tierenman, onze verslaggever. Sebastian, wie is Pien Kulstra? Dat is een uh, meid van uh, 18 jaar sinds vandaag, want ze was jarig. Komt uit, uh, uit Twente, uit Boekelo. Dat kennen we vooral natuurlijk van de military. Uh, iemand die, uh, die weet wat ze wil, uh, die uh, heel veel sporten beoefent. Multidisciplinair zou je kunnen zeggen. Ze kan goed hardlopen... Toevallig ook nog goed fietsen en zwemmen. Dus heeft ze veel aan triatlon triathlon uh, al gedaan. Ja, en ook aan schaatsen, dus ook aan de wintertriatlon. En uh, uh, ja, terecht de te winnares dit weekend op de 35 kilometer. Want haar tijden van 409 en 7:12 uh, waren voor een achterjarige ook gewoon hele goede tijden. Ja, en met die tijden werd ze dus kampioen. Nederlands kampioen op de 3 en 5 kilometer. Uh, was ze nou een goed bewaard jong geheim? Waarvan de verwachting was. Dat ze dit seizoen sowieso al zou doorbreken. Kende jij er überhaupt bijvoorbeeld? Nou, ik, ik kende er wel uit prestatie seizoensgidsen... en uh, gewoon uitslagen van juniorenwedstrijden. Want ze is, is jong junior. Vorig jaar had ze ook al meegereden trouwens. Dus we kenden er al wel een beetje. En mensen die uh, echt iedere dag rondlopen uh, langs de ijsbaan, hadden al wel gezegd van, ah, Pien Kulstra kan wel eens iemand zijn die gaat verrassen. Maar dat het zo erg zou zijn, nee, dat had niemand verwacht. Ja, zometeen praten we verder over haar, over Pien Kulsta. Eerst maar eens even naar haar luisteren, naar haar reactie... naar de gewonnen vijf kilometer. Ik ben sowieso verrast. Uh, Dat had ik zo niet verwacht. Het is hartstikke mooi. Ik uh, geniet er ook echt van. Maar ik kan het ook nog steeds niet beseffen. En, uh, ook na gisteren. Dat is, uh, ik heb niet eens de, de kans gehad om er, om er al echt over na te denken. Omdat ik natuurlijk ook alweer met vandaag een beetje bezig was. Dus uh, daar heb ik gewoon nog wel even een paar avondjes voor nodig, denk ik. Heb je wel enorm veel reacties gehad? Of uh, ben je er ook nog niet aan toegekomen? Uh, nog lang niet allemaal. Nee, dat uh, gebeurt vandaag allemaal. Maar jij ziet er rustig uit, jij doet cool. En gisteren hadden we het over van, wat ga je doen met de World Cups. Wat ga je nou doen met de World Cups? Ik uh, ga gewoon naar uh, junioren en de World Cups rijden. Ja, met heel veel plezier. Dus, uh... dus je gaat niet mee naar Rusland? Nee. Ja, Kulsa was dat in gesprek met Bert Maaldering. Sebastia, we hoorden dat ze uh, niet gaat meedoen aan de World Cup in ver weg in, uh, in Rusland. Maar met de junioren gewoon gaat meerijden. Is dat logisch? Ja, vind ik een uh, goed besluit van haar en haar coach. Als je ja. goed rijdt? Ja, maar ze is nog jong. Uh, ze, is nog, ze is een junior A hè. en uh, ze heeft nu een heel goed weekend bij de senioren. Maar we hebben in het verleden ook aan heel veel rijders gezien... dat uh, uh, ja, een, een, te, een stap te veel zo gemaakt is eigenlijk... in een lang seizoen wat het schaatsseizoen is. Dus vind ik het een, uh, een goed besluit om te zeggen... Even, uh, wel even met beide benen zeg maar, op de grond blijven... En gewoon uh, uh, je richten op de juniorenwedstrijden. wordt rustig gebracht. Ja, ja, ja, vind ik een goed besluit hè, van haar en haar coach Erik Bouwman. Met wie ze trouwens een hele goede band heeft, uh, vertelde ze vanmiddag. Die haar ook lekker de dingen laat doen. Zoals bijvoorbeeld die triatlons. En dat, dat slaat gewoon heel goed aan. Die, die, nu nog steeds, of zo? Ja, heeft ze afgelopen zomer heeft ze zelfs op het trainingskamp in Lanzarote... was ze op trainingskamp met jongeren. Heeft ze nog meegedaan aan twee uh, triathlons. Alles kunnen dus inderdaad, Als je, zoals je al zei. 18 jaar, Pink Keuls, ik hoorde jou vanmiddag nog zeggen in je verslag... dat ze twee was toen een andere Nederlands kampioen van vanmiddag... al furoren maakte op de schaatsbaan. Bob de Jong. Ja, goed hè. Uh, Bob de Jong stond vandaag weer op het podium... Uh, sinds 1995 bij de NK Zwa die de 10 kilometer reed. Stond hij ook op het podium voor de zesde keer Nederlands kampioen... in een kampioenschapsrecord. Ja, die man die, uh, die houdt niet op, die is niet kapot te krijgen. Ja, hij heeft echt een speciale rol hè, binnen de Nederlandse schaatswereld. Uh, hoe zie jij die rol? Nou, hij combineert nu op een hele leuke manier... het lange baan schaatsen met, uh, met de marathon. En je ziet dat hij daar nog zoveel plezier door heeft in het schaatsen... dat hij niet opgebrand raakt. Ik merk wel bij hem... Tenminste, dat gevoel heb ik wel eens dat hij dan zich toch een beetje miskend voelt. Dat hij een beetje vindt dat hij uh, te weinig erkenning krijgt. Zoals vorig jaar natuurlijk had hij een heel goed seizoen. Misschien wel het seizoen van zijn leven. Met maar twee wedstrijden die hij niet won. En iedere keer begonnen wij maar weer over Sven Kramer. En dat zijn momenten dat je dat wel een beetje merkt. Dus uh, um, ja, Maar het is gewoon een hele goede schaatsenrijder. Sven Kramer, je, je hebt ze nou genoemd. Hij toonde zich dit weekend weer voor het eerst in een wedstrijd. Best uh, werd zowel, zowel op de tien als op de 5 kilometer derde. Wat voor indruk maakte hij op jou? Ik vond dat hij uh, volwassen reed. Uh, hij liet zich niet verleiden om uh, um toch weer heel erg diep te gaan. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, vandaag op de 10 kilometer tegen Douwe de Vries. die moment. de bronzen medaille daar... Uh... Nee, maar hij, ik vond dat hij uh, een hele mooie quote had na de 5 kilometer. Uh, uh, toen zei hij, er komt echt wel weer een tijd... dat ik uh, alles kort en klein sla in de kleedkamer als ik derde ben geworden. Alleen nu nog niet. Nou, dat geeft precies aan waar Kramer nu staat. En dat vind ik uh, uh, realistisch en volwassen. En meneer, zien we de ouders van Kramer dan weer terug, zoals we hem kennen? Ik uh, hoop in maart uiterlijk bij de WK-afstanden. Uh, maar het liefst al iets eerder, want er komt ook nog een wk allround aan. Maar dat WK-afstand is in Heerenveen en dat is voor hem echt, echt een piekmoment natuurlijk. Dan nu, naar de man van het weekend, Stefan Groothuis. Ja, uh, vond ik ook inderdaad wel. Uh, alhoewel uh, Bergsma natuurlijk ook een keer goud en zilver haalde. Bob de Jonge een keer goud en zilver. Maar twee keer goud, 1500 meter. En een podiumplaats op de 500 meter. Uh, en dat is dus inderdaad iemand die gewoon zegt van... ja, luister, uh, uh, ik wil het hele seizoen top zijn. En ik vind dat je een bepaalde goede basis moet hebben... en daar bovenop die piek moet kunnen leggen. En Groothuis is dus nu al goed. En, uh, en hij is ook iemand die dat kan? Ja, dat heeft hij in het verleden wel bewezen. Alhoewel hij natuurlijk ook wel vaak net even de pech had... bij de grote toernooien. Vaak vierde geweest. Maar uh, dat heeft dan misschien ook met pech, uh, met pech te maken. Uh, hij heeft in ieder geval bewezen... en zijn ploeg denk ik ook wel in de breedte... dat ze goed aan het uh, seizoen begonnen zijn. Want heel control maakte een goede indruk. Ja, een man van het weekend Groothuis... een vrouw van het weekend Kulstra. Of toch, Thijs Hoedema. Oeh, moeilijke vraag. Ja, Oenema, twee titels. Vooral die titel op de duizend had ik niet verwacht. Maar de net iets grotere verrassing was Pien Kulstra... dus dan houden we uh, dat toch maar als vrouw van het weekend. Sebast, dankjewel. En zo sterft de plaats in uh, schoonheid, zoals veel mensen denken. Wham! Freedom. Ja, een bijzondere honkbalclinic vandaag in het Ronald McDonald Center in Amsterdam. Daar gaven spelers uit de Amerikaanse Major League en spelers van Oranje hun tips aan jonge talenten. Een verzameling dus van wereldsterren en wereldkampioenen. Een bijdrage van Etting Cornelissen. How are you guys doing? Good? Everybody speak English? We're going to have some fun today, I promise that. Instructies in het Engels voor Nederlandse honkballertjes. Get in your stance. Load, lift your leg and, and hold it. Het zijn de instructies van Major League sterren. Aanwezig in Nederland op initiatief van Rick van den Hurk, zelf ook Major Leaguer. We zijn in het Ronald McDonald Center en uh, we houden clinics uh, op dit moment voor, voor alle kids. Met uh, ja, Major League spelers, Major League supersterren. Als ik een zeg, gaan we in onze Two Twee gaan loaden. En drie, we gaan Supersterren dus uit Amerika. En wie is de grote favoriet? Uh, nou, ik denk toch wel. Uh, Prins Fielder. Prins Fielder. Mm -hmm. Prins Fielder want uh, hij is een geweldig slagman. Dus. Hij is zo goed in slaan. Gewoon zegt. Gewoon mijn voorbeeld. Wel. Maar de instructies zijn er ook in het Nederlands. Een beetje verspreiden, jongens. Verspreiden, geef elkaar de ruimte. Want de oranje is van de partij. De wereldkampioenen dus. Als die honkballertjes nou moeten kiezen tussen de Major League sterren en de wereldkampioenen. Wie zijn dan de grote helden? Ja, de wereldkampioenen. Ja, toch de Major League. Wereldkampioenen, want dat gebeurt toch niet zo vaak. Major League, dat is er toch wel weer een tijdje. Maar ja. Ik vind Major League gewoon beter en leuker. Daarover verschillende meningen dus. Eén ding is zeker, die wereldtitel van Oranje heeft indruk gemaakt. David Bergman, een van de spelers van de ploeg. Merk je ook dat ze wat anders tegen je aankijken nu je wereldkampioen bent? Nou, nee, dat valt nog me wel mee. Dat, uh, ik denk dat het uh, ja, de Hollandse nuchterheid is. En, uh, tada, ja, ik vind het best. Het zijn inmiddels de nodige weken verstreken Natuurlijk sinds het behalen van die wereldtitel. Wat is er voor jou allemaal veranderd? Of niks? Nou, mijn telefoon die staat nog steeds een beetje Nee, Heel veel interviews, heel veel mensen die je willen spreken. Um, huldiging hier, huldiging daar. Dus het is echt uh, voor ons, uh, ja, echt wennen, want het, het zijn we niet gewend. Yes, nice. Alle facetten van het honkbal komen voorbij op deze clinic. Dus je, je handen gaan naar achter en je been komt omhoog en je zet hem weer neer. Het slaan. Dat is het begin van het slaan. Het gooien. Don't squeeze it so hard. Don't get it like that. That's it. Always have a little space in man. Het vangen. Op het moment dat jij omhoog komt, dan gebeuren er geen goede dingen in honkbal. Dus het belangrijkste wat ik al bij jullie zag, jullie bleven heel goed laag. En van wie kan je dat dan beter leren dan van spelers die actief zijn in de Major League? Zoals Adam Jones. Heeft hij het meegekregen? De wereldtitel voor Nederland, waar we nog steeds om staan te juichen. You guys keep bragging and bragging and bragging. We know you guys won. Okay? Congratulations to the Dutch team. It, uh, it, it shows that baseball is getting better around the world. Met de felicitaties dus van Adam Jones, die constateert dat het voor het mondiale karakter van de sport wel goed is, die wereldtitel van Nederland. En hoe is het met Rick van den Hurk, spelend voor de Baltimore Orioles? Hoe heb jij Nederland gevolgd? Uh, ja, je groeit zeg maar, in, ja, als je ook als, als buiten dan groei je toch met het team mee. Je kent heel veel jongens en uh, ja, je ziet wat ze per wedstrijd doen en op een gegeven moment groeit dat toch wel. En dan uh, komen ze dichterbij en dichterbij, dus dat is wel uh, heel mooi ja. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Je speelt in de Major League. Uh, maar ja, zo'n wereldtitelstrijd, daar wil je neem ik aan ook graag bij zijn. Ja, zeker wel. Alleen op, dan, ik heb ook ja gezegd uh, in uh, eind augustus. Alleen, uh, toen werd ik opgeroepen naar de Major League en dan mag je niet meer mee. Nee, en natuurlijk, de Major League is ook geweldig. Dus de Major League is toch het, het allerhoogste van het hoogste. En dat blijft natuurlijk altijd een beetje boven die wereldtitel van Nederland hangen. Het ontbreken van Major League spelers op het WK. Dat it, that's, that's always that's altijd always een... A... Crazy Heeft volgens Adam Jones te maken met het competitieprogramma. You know, major leaguers are used to a, a certain program. Maar natuurlijk spelen ook de verzekeringen daarin een rol. Clubs zien liever niet dat hun spelers geblesseerd raken tijdens een WK. Opmerkelijk is het natuurlijk wel, want die spelers zouden toch ook gewoon het liefste meedoen op het WK. I think if we as Americans set a, set a plan to do it and they en they organize it the right way, I think they, they we can do it. Nadat jij je handen hebt gedaan, je voet hebt gedaan en je hoofd is stil, je ziet de bal. Zo zijn het yes? dus wereldkampioenen. En bij drie gaan we swingen. En major leakers. Yeah, there it is. Voor het goede doel actief in Amsterdam. Yeah. <laughs> en misschien ligt er voor die wereldkampioenen nog wel ergens een prijsje in het verschiet. Want teammanager Tjerk Smeets, 12 december hè, het sportgala. Ik heb geen idee. Wij zeggen gewoon, we gaan ervan uit dat we genomineerd zijn. En ja, en wat er dan, uh, wat er dan gebeurt, dat, dat, dat, dat merken we dan wel. Dat is weer iets. En dat is het mooie wat, wat, wat op het toernooi ook goed ging. We maken ons niet druk met dingen waar we geen controle over hebben. Dus of wij door anderen gekozen worden tot sportploeg van het jaar, geen idee. Maak ons niet druk over. Het zou leuk zijn als het gebeurt. Als het niet gebeurt, zijn we nog steeds heel 1, One, two, three, drie voor altijd wereldkampioen van 2011. Ik heb een paar buitenlandse voetbalberichten voor u. Barcelona is op achterstand gezet in de Premier Division. De ploeg speelde vanavond met 2-2 gelijk tegen atletiek de Bilbao. Dat puntje sleept de Barça er op het laatste moment uit. Lionel Messi schoot in blessuretijd tegelijk maken binnen, wie anders. Barca staat drie punten achter op Real Madrid. Die ploeg won eerder vandaag al met 7-1 van Osasuna. En in Duitsland blijft Bayern München de koploper. Bayern won met 2-1 van FC Augsburg, de club waar Johannes Kai trainer is. De voorsprong op Borussia Dortmund blijft daardoor vijf punten. En in de Premier League won Rafael van der Vaart van Martin Jol. Ofwel de Spurs wonnen van Fulham. Het werd 3-1 voor Tottenham. En in België, Cercle Brugge, heeft in die competitie koploper Andrecht de tweede nederlaag van het seizoen toegebracht... Werd 1-0 door een doelpunt in de slotminuut van de Portugees Wilson Rudy. Andrecht blijft wel koploper met 29 punten uit 13 duels. A. Gent en Cercle Brugge volgen op 3 punten. A good day. Jarenlang was Floris Jan Bovenlander de topscorer aller tijden in de Nederlandse hoofdklasse. 276 doelpunten was een onneembare hobbel natuurlijk voor de hockeyers van nu. Tot vandaag. Roderick Weushoff sloeg het record vandaag uit de boeken. Scoorde drie keer vandaag voor zijn club Rotterdam in de wedstrijd tegen Schaarweide. Roderick, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ga eens even terug met mij, eh, naar de tweede minuut van de wedstrijd Rotterdam-Schaarweide. Je krijgt eh, een stafcorner, althans je clubje krijgt een stafcorner en dan? Ja, dan weet je dat het moment daar is, dat, je, uh, ja, dat het kan gaan uh, gebeuren. En uh, ik dacht blij, bij mezelf, uh, laat ik gaan doen wat ik uh, normaal gesproken ook doe. Dat is gewoon de bal zo hard mogelijk op goal proberen te, te, te pushen en als het even kan in een hoek, dan, uh, dan is er een, uh, een goede kans dat hij erin gaat. En, uh, en het, het, het gebeurde. Dat gebeurde. Was je er mee bezig met die 277ste? Nou, er is, er is best wel over gesproken en over geschreven deze week. Mm -hmm. dus, uh, en ja, het is natuurlijk wel een mooie meldpaal om dat, om dat te bereiken. Dus ja, uh, het doet wat mensen ook in je hoofd. Ja. Uh, maar je bent met name bezig om gewoon uh, voor je club gewoon punten te pakken. En uh, met, met het team naar een overwinning toe te spelen. Maar je had het en, wel voorbereid, uh, toch? Wat, wat zei je? Je had het wel een beetje voorbereid, toch? Begrijp ik? Nou, ze hebben voor mij hebben ze een en ander uh, geregeld. Nou, vertel. Ze hebben, toen ik, uh, toen ik het schoorde, is de wedstrijd even stilgezet. En toen kreeg ik uit handen van Robert van der Hors, kreeg ik een, uh, een shirt aangeboden... Uh, die ik gelijk aan kon doen met uh, 277 op de achterkant. En daar heb ik uh, de rest van de wedstrijd mee uitgespeeld. Oké. Uh, fantastisch. Dus je uh, ja. collega's hebben er vooral aan gedacht. De je collega's hebben het voor mij geregeld. En dus niet zelf. Ja. Uh, met 277, daar bleef het niet trouwens niet bij. Je scoorde nog twee keer. Uh, dus de ja. 300 ga je makkelijk halen, toch? Uh, dat, uh, dat zou kunnen. Of dat dit seizoen gebeurt, uh, dat weet ik niet. Uh, maar dan zou het volgend seizoen moeten, moeten gebeuren. Ja, 23 doelpunten, dat, nou, dat zou net kunnen misschien. Maar je gaat toch even door inderdaad. Dus dat, dat, dat moet je gaan halen. Uh, bovenlander inhalen, dat is toch wel een, een, een mooi moment. Dus sowieso, want dat is een grote naam met de hockey. Ja, nee zeker. Nee, dat, is, uh, dat was hartstikke leuk. En, uh, hij, hij stuurde me deze week ook een, uh, ook een berichtje: uh, dat ik op moest passen om niet, mijn, uh, uh, om niet de blessure op te lopen. Want uh, dat kan altijd in een klein kleine hoekje zitten. Ja. Maar uh, hij gunde het me. En mensen uh, hem me alle. Uh, alles succes toe. En, uh, ja, het, is, het is een grote naam. En uh, ik denk dat ik het nu nog niet helemaal uh, besef, maar dat het over uh, een paar jaar uh, moet komen als het record dan nog steeds staat. Ja, uh, maar misschien is het niet helemaal eerlijk. Hè? Want uh, voor de periode bovenlander zijn er nog een paar mannen die wellicht wel meer hebben gescoord. Hè? Ja, ja, dat zijn. Eh, het is ja, toch goed dus bijgehouden? Dat vind ik toch wel apart? Ja, nee, goed, ja, daarom zegt ze ook officieus uh, record. Uh, van daarvoor, ik heb ook geen flauw rijden. Uh, of dat allemaal is bijgehouden en of het überhaupt nog eens terug te vinden. Ja, ben ik toch eigenlijk best wel benieuwd naar. Malastisch kruisen, Paul Litjens, die zouden natuurlijk wel aardig wat op te hebben gemaakt. Ja, dat we zouden kunnen. Ik zou het aan ze kunnen vragen, maar ik denk dat ook zij niet exact uit mijn hoofd weten hoeveel ze er gescoord hebben. Doe toe, je gaat hartstikke goed met jou. Je gaat richting de 300. En volgens Kenners ben je ook beter gaan spelen sinds je bij Rotterdam speelt. Ben je het daarmee eens? Ja, ja misschien wel. Ik heb uh, bewust gekozen om, toen, uh, om uh, bij Rotterdam te spelen. Ook mede op het oog op het Nederlands team. Ja. Want daar ja, ben je geen vaste waarde in. hè. Althans, in Peking was je er niet bij. Maar... Jawel, uh, ik, ik was in Peking, uh, Peking er ook bij. Pardon. Maar je bent nooit ja. een basisplaats. Je, je hebt niet echt een vaste basisplaats? Uh, nee, ja. Nou goed, ene keer wel, ander, ander, ander keer niet. Maar niet in zoverre een vaste waarde dat ik. Uh, uh, altijd zomaar weet dat ik meega op, uh, op het toernooi. Ik moet altijd gewoon hard, uh, hard vechten voor mijn, uh, voor mijn plekje inderdaad. Ja, ja. steekt dat een beetje als uh, topscorer aller tijden in de hoofdklasse? Uh, nee, nee, nee. Want, kijk, Ik heb natuurlijk veel goals gemaakt met, uh, met mijn corner. Ja. En uh, in Nederland's team heb ik altijd uh, uh, taken taak maar voor me. Uh, dus ja, dat is degene die het bij het Nederlands team doet. Hier kan ik het bij de club, dus dan is het, uh, uh, ja, daar kan ik dan veel goals maken. En in het Nederlands team moet ik van echt ook, uh, op basis van mijn hockey kwaliteiten. En waar je net over begon, ik ben inderdaad denk ik ook wel beter, beter gaan spelen. En dat is mede uh, gekomen, doordat ik bij Rotterdam ben gaan spelen. Oké. Okay. Goed, de tijd is erop. Roderick je dankjewel, geniet van je succes en uh, we zien elkaar in Londen volgend jaar. Ja, helemaal goed, okay. dankjewel.